De voorbereidingen voor de bouw zijn inmiddels begonnen. Naar verwachting kunnen de windmolens in 2017 in gebruik worden genomen. Het park kan dan energie leveren aan ruim anderhalf miljoen mensen.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 De militairen waren deze week naar Chibok gestuurd... hoewel ze hadden gezegd dat de weg erheen te gevaarlijk was. En bij het dorp werden ze aangevallen door leden van Boko Haram. Het weer. Vandaag flinke periode met zon. In het noordoosten en oosten meer bewolking. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen in het weekend meer zon... en de temperatuur loopt op tot 23 graden op zondag. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 I've been out tonight That day I flew across the lands of raging storm. down to do